Bij apotheken komen veel vragen binnen van verontruste patiënten... over de medicijnen van de Indiase fabrikant Rambaxi. Wat meldt apothekersorganisatie KNP. In de VS zijn de geneesmiddelen van de Rambaxi van de markt gehaald... omdat het bedrijf zou hebben gesjoemeld met testresultaten. En vandaag verbood de Nederlandse Inspectie voor de Gezondheidszorg... de import van grondstoffen van Rambaxi. Het bedrijf maakt onder meer cholesterolverlagers en antidepressiva. Patiënten hebben onder meer vragen over alternatieve middelen.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 Voor het eerst zijn in een strafzaak in Nederland bitcoins ver, verbeurd verklaard. Het virtuele geld was van een ecstasy met leden in Groningen en Drenthe... die in april 2013 werd opgerold. De bende verkocht ecstasy-pillen via internet... die konden worden betaald met euro's of met bitcoins. Het virtuele geld is erg geliefd bij internetcriminelen. Nooit eerder is in Nederland virtueel geld verbeurd verklaard. Justitie heeft de bitcoins omgewisseld in gewoon geld en dat geconfiskeerd. Bij controle van twee vrachtwagens in Venlo heeft de douane ruim 1200 kilo heroïne gevonden. Het spul was verstopt in blikken tomatenpuree en werd ontdekt door een speurhond. De twee Turkse chauffeurs van 25 en 26 jaar zijn aangehouden. De lading heeft een waarde van ruim 21 miljoen euro. Het weer, wolkenvelden en enkele opklaringen blijft zo goed als droog... bij minima van min 4 graden in het noordoosten tot plus 2 in het zuidwesten. Morgen overdag eerst wisselend bewolkt en droog. Het wordt 0 graden in Groningen tot 5 in het zuiden. Tegen de avond vanuit het westen regen en in het noorden en oosten sneeuw. Dit was het en ooit. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu, zie het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 Voor. Mijn naam is DJ JK. in de komende twee uur. Ja, schuift die je je stoel maar aan de kant. Ik wou zeggen ga op het puntje van je stoel zitten, maar... Stans voor het grootste dansvloer, hij is gewoon weer geopend. Jazeker. En waar trapten we mee af? Met deze nieuwe plaats van David Ketta samen met Skylar Grey. She shot me down. Met die welbekende sample. Oeh, wat is die lekker. En die ga je de komende tijd nog veel vaker hier horen. Ja, zie je het. De komende twee uur op jouw 106.9, 104.5... of natuurlijk via CFM Text TV of wie weet, kijk je via de livestream op onze enige echte www.cfmsandpoort.nl. Ja, wat kun je de komende twee uur verwachten? Behalve onwijs veel nieuw hits. En met nieuw bedoel ik ook echt... gloeiend heet. Ja, we gaan kijken eventjes hoe het met onze enige echte DJ Raimundo is. We gaan hem eventjes bellen. En ja... Dat belooft een hoop moois, denk ik, zomaar. Ja, we hebben natuurlijk onze mailbox helemaal openstaan. En ik heb een aantal nieuwtjes binnengekregen. Er is ook een nieuwtje over Awakenings Festival. Ik zie een nieuwtje binnenkomen over Flirt in de Maasilo. Ja, dan komt er ook een nieuwe generatie DJ's aan. En producers natuurlijk. En die zijn al bevestigd voor Dance Fair 2014. Wil je daar meer over weten? Gewoon even lekker blijven luisteren. En dan dat tweede uur... Tussen 10 en 11. Zoals je weet hebben we of een live DJ of een hele spetterende guestmix. Vanavond hebben we niemand minder dan DJ Vede Legrand met een daverende guestmix. Kortom, hou hem hier op jouw CVM Zandvoort. En als dat nog niet genoeg is, gaan we nu even gelijk flink stampen. Dat doen we met Ziggy en Liz En hun trek Mojo. Hij komt binnenkort uit op het label Once to Watch. Maar zie het zou zien niet zijn als wij hem hier al hadden. Is echt. Sanford, laat je horen. Laat je gaan. Dit is Mojo. De auto zat op de snelweg. Wat ongelooflijk. Mijn voet zou het rechte gaspedaal gewoon eventjes even flink intrappen. Want wat een beuker van een plaat is dit. Want to watch Ziggy and Stainless met Mojo hier bij je het op c Zandvoort. En ja, heb je je agenda al erbij? Zet hem dan maar in je agenda voordat je het vergeet. Zaterdag 28 juni en zondag 29 juni Awakening Festival 2014. Ja, meer dan 100 internationale en nationale artiesten op het grootste outdoor techno festival ter wereld. Deze 14e editie van Awakening's, al jarenlang het grootste outdoor techno festival ter wereld, gaat maar liefst twee dagen duren. En ja, voor het eerst in haar geschiedenis beslaat het festival het gehele weekend op zaterdag 28 en zondag 29 juni. Vindt Awakening's plaats op recreatiegebied Spaarnwoude, een deelplan Houtrak. En ja, beide dagen van 12 tot 11 uur s avonds. En in twee dagen tijd zullen er meer dan 100 internationale en nationale artiesten acten de présence geven. Het festival biedt met zijn vele areas ruimte aan het hele spectrum van de techno. Awakenings staat erom bekend de crème de la crème van de techno aan te trekken. Van internationaal gevestigd namen tot nieuw talent. Wereldberoemde DJ's als Carl Cox, Jeb Mills, Joris Voorn, Joseph Capriati, Adam Beyer en Sven Veet keren ook dit jaar weer graag terug naar de Awakenings Festival weiden. En dit jaar worden de twee immense buitenpodia op de zondag zelfs in samenwerking met internationale grootheden, Carl Cox, Carl Cox and Friends, en Adam Beyer van Drumcode geprogrammeerd. Ja, de opwindende nieuwe namen die rondom in de techno zien ontbreken uiteraard ook niet. Excel's Clouds, Brad, Midlands, Blavan, Vindebassen en Pange en Paria zijn bevestigd voor deze 14e editie. Zo blijft Awakenings constant vernieuwen en is het festival representatief voor wat er in de techno scene speelt. Die kwaliteit van Awakenings wordt geroemd door dj's en publiek. Het Awakenings festival verkoopt de laatste jaren stevig een paar maanden van tevoren. Ja, je hoort het goed. Een paar maanden van tevoren al uitverkocht. En ja, dat was voor organisator Monumental reden om uitbreiding te zoeken in de vorm van een extra dag. Het stelt hen daarnaast ook in staat om nog meer artiesten te boeken... en om een aantal artiesten zelfs op allebei de dagen te programmeren. Zodat het publiek dat hen door het grote aanbod op dag 1 moet missen... en op dag 2 alsnog kan gaan bekijken. Daarnaast geeft de extra dag ook de kans om een nog groter uit te pakken... met de decors, special effects, laser en lichtshows. Ja, wil je meer informatie over de line-up? Dit is te vinden op Awakeningsfestival.nl Daar kunnen ook gelijk de kaarten worden aangeschaft... En ja, er zijn drie soorten tickets. Een dagticket voor zaterdag. Deze kost 50 euro. En voor zondag zijn de tickets 40 euro. Daarnaast is er ook een combinatieticket van 75 euro. Dus wil je echt flink doorhalen? Haal dan een weekendticket. Dit toegang geeft tot beide festivaldagen. En ja, de kaartverkoop start vandaag via www.awakeningsfestival.nl en via www.awakenings.nl. Tot zover de nieuwtje. Gauw door met nieuwe muziek. En dat doen we met die lekkere track van Bastille. Pompeii in de en remix. Dit is See It. Tot aan 11 uur. De hete beat. En we dachten straks aan de telefoon. de one and only DJ Raimundo.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 Changed at all, and if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How am I gonna be an optimist about this? How am I gonna be an optimist about this? you close you you close your eyes We were caught up and lost in all of our vices. In your poses is the dust settled around us. And the walls kept tumbling down in the city that we loved. If you close your eyes Does it almost feel like you close you yeah. close your eyes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 me through. moment in de Identity Mix, hier natuurlijk exclusief bij jou, zie het op CFM Zandvoort. En aan de telefoon, de one and only, DJ Raymundo. Goedenavond Ray. Hey Jeroen. Hey, wat? ouwe rammer, hoe is het? Hey vader, moet ik zeggen. Ha, huh? wat zeg je? Hey, hey vader, moet ik zeggen. Hè? Ja, ik, ik denk ik hoor een echo hier, hey vader. <laughs> ja, ja, ja, ja, voor, voor de ja, mensen die het ja, niet ja, weten. Ik, ik de auto dus ik hoop dat je me een beetje goed kan verstaan, Jeroen. Uh, dat komt helemaal goed door hier. Mooi zo, daar ben ik blij om. Zolang je niet de zeeweg uh, pakt met de dode punt, dan uh, gaat het goed hier. Uh, nee, nee, nee, ik zit uh, al reeds in Amsterdam, dus uh, Oké. Okay, het uh, en... komt helemaal goed. Oké. Okay. Nou, Hand los, jongen, ik zit helemaal klaar voor Het is een tijd geleden, dus uh, nou. Ja, ik, ja. ik krijg in één keer allemaal uh, mailtjes van... DJ Raymundo heeft een uh, nieuwe agency... Uh, nou ja, nou ja. het uh, is, is niet helemaal het uh, juiste woord. Ik heb een uh, nieuw management. En um, ja, we gaan hele spannende dingen doen. Um, ik, uh, ga, ik ga bijvoorbeeld uh, jonge DJ's uh, begeleiden met uh, producties en ook met draaien. En uh, zij gaan ook mijn honneurs waarnemen waar uh, uh, uh, wat management betreft. En uh, inderdaad wel als een soort van agency... Uh, ik probeer me uh, nog een keertje goed in de markt te plaatsen. <laughs> Moeten ze jou nog goed in de markt plaatsen? Ik, ik, ja, ik geloof, ja. ik geloof uh, dat jij wekelijks in de escape met uh, hele grote namen staat. Ja. Als ik, als ik ja, kijk no tijdens dance. Amsterdam Dance Event, nou ja, dan nodig je niet de minste DJ's uit uh, daar gezellig. En ik zie ja, je. Maar goed, dat is, dat is natuurlijk uh, Escape en um... Dat doe ik volgend jaar, tien jaar. Uh, dan gaan we een grote uitpakken. Oh ja, tien jaar een DJ-residentie in een club van dat formaat is toch wel uh, redelijk bijzonder. Dat dacht ik ook, ja. Uh, ja, en dat is weer de opmaat uh, voor het jaar daarna. Want dan uh, draai ik 25 jaar en dan, uh, ja, dan gaan we helemaal uh, los. Maar kijk, de escape, uh, ja, daar ben ik nog steeds zeer dankbaar voor dat ik uh, dat elke zaterdag uh, mag doen. Maar goed, uh, we moeten ook wel door. En uh, ik wil eigenlijk gewoon nog een keer toch wel wereldwijd uh, proberen mijn uh, slag te slaan. Klinkt heel, uh, klinkt heel uh, erg uh, nou ja, opportunistisch misschien, maar uh, we, gaan, uh, we gaan er gewoon voor. En uh, ja, het is spannend. Er liggen hele mooie plannen klaar, uh, Jeroen. Kun je nog een uh, tipje van de sluier van die mooie plannen opdoeken? Nieuwe producties? Ja, ja. Ja, nou, dat zal je binnenkort, denk ik. Uh, ja, de nieuwe producties komen er ook weer aan. Hij heeft even stilgelegen ook uh, door de geboorte van. Uh, van mijn kind. Ja, uh, ja, ja. En, ja, ook uh, vorig jaar uh, gebeurd. En, um, Ja, het, het, uh, we gaan er weer, voor, uh, weer, weer vol voor. Ja, we zitten en, in de, de opwaartse spiraal hier. Ja, absoluut. Ja, ja, ja 2000 jaar was wel een, een jaar. of 2013 was wel een, een jaar van de uiterste. Uh, zowel dieptepunt als uh, echt uh, natuurlijk het hoogtepunt dat mijn kind is geboren. Maar muzikaal gezien is het uh, ja, een beetje stil blijven staan uh, qua producties. Ik ken het. Uh, ja, ik was... hoef uh, <laughs> ja, niks te vertellen. Nee, de, de er gaat een hoop tijd in zitten. Die, uh, die geen kinderen hebben, die hebben zoiets van: joh, waar, waar, waar heb je het over? Maar ik uh, kan toch wel zeggen dat het behoorlijk wat tijd uh, op heeft geslokt. En het, uh, nou ja, goed, uh, we gaan er weer voor. Zeer gemotiveerd en uh, ja, spannende tijden, Jeroen. Ik, ik vind het helemaal leuk, helemaal gezellig. Ja, toch? H ja, zeker te weten. Heb jij nog meer leuks uh, te melden? Van wat gaat er gebeuren? Ga, uh, heb je binnenkort uh, nog leuke uh, naam in de escape staan? Uh, ga je ergens uh, draaien? Ja, nou ik, ik ben bezig uh, nu als uh, ook een programmeur voor de vrijdagen in Descape. De en dat is een avond uh, genaamd House Rules. En nou ja, zoals de titel een beetje doet vermoeden, het is echt uh, all about echte house. Uh, back to the roots. Uh, geen EDM, maar gewoon house house. Uh, en dat, uh, daar zijn we nu mee bezig. De eerste maal. Ik ben er echt een opgehaald uh, lijn al uh, te bespeuren. Iedereen is erg enthousiast. En uh, daar ben ik bezig met grote namen één keer in de maand. Ik kan nog niet uh, zeggen wie uh, volgende maand en de maand erop. Nou, volgende maand heb ik Ray van Defected. Uh, die ken ik wel. Dus ja, die, ik die kennen de we de... zeker wel. En dan is het niet ja. Ray met AE uh, Griekse ei, maar gewoon AE, ja. toch? Uh, R A R A E. Uh, ja, ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> maar ja nee, maar dat is ze topper? Die doet het, uh, ja, die dame die doet het hartstikke goed. En uh, ja, die heeft natuurlijk al echt wel een grote al op haar naam staan. En gebruik je geen filler op de achtergrond, uh, Jeroen? Want het, het is een beetje. Ja, kijk! Ja, ik, ik, denk, ik, ik denk, ik zet hem wat zachter. Ik denk, ik zet hem wat zachter voor je. Om je wat te stromen. Nee, joh, lekker man. Een beetje in de achtergrond is niet altijd goed. <laughs> Maar uh, voor uh, april zijn we ook met uh, een uh, hele grote jongen bezig. En uh, voor de zaterdagen uh, ja, gaan ook hele spannende dingen gebeuren met Brainwash. Uh, dus ja, en uh, nu je je toch aan de lijn hebt. Uh, de eerste beller die je uh, uh, na dit telefoongesprek uh, aan de lijn krijgt. Die uh, mag met uh, drie vrienden morgen naar Escape. Uh, zet ik ze op de gastenlijst hoogst op het schipdek. En dan, uh, ja ja, de eerste beller als ik op te hangen Dus uh, geef maar door zo direct. Ik, ik blijf je nog even hangen. <laughs> uh, ja toch? Ja, en uh, wie, wie staat er morgen in de escape? Naast jouzelf natuurlijk. Uh, uh, nou, ik zelf draag van elf tot drie. En uh, afsluitend heb ik uh, uh, Brian Toendero en uh, San... Santos. Helemaal gezellig hé. Hey. Dat belooft een hoop trommels denk ik zomaar. Nou, dat wordt wel weer een feestje. Die houdt zij ze een beetje van de trommels af. Wat zeg je? Nou, ze waren toch een beetje van een trommel, uh, de trommelmuziek uh, erbij. Ja, ja en nee. Hun sets, als ik hun boek, is dat wel lekker energiek. Ja, dat dacht ik, ja. Ja, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd wat ze uit die USB-stick toveren morgen. Ja, ze zijn ook helemaal digitaal. Wie niet, kun je beter zeggen? Ja, wie niet, wie niet. Je ziet nu wel dat het vinyl in minimal en techno zien helemaal een comeback. Ja, vind ik te gek, want ik ben echt van de oude stempel. Uh, Viniel, dat is gewoon de mooiste tijd geweest. Ooit. Leuk, Leuke terug. Ik weet het. Uh, hartstikke leuk. leuk. Je teelde je alleen echt een, uh, echt een breuk uh, aan, aan, aan de koffers, Dus wat dat gaat, is wel iets vooruit gegaan. Ik vond CD's al een vooruitgang. En als je dan een USB-stickie tegenwoordig hebt, dat is helemaal uh, lachen. Ja, maar ja, daardoor kan wel iedereen draaien. Is het niet meer echt een metier, uh, uh, uh, helaas, denk ik. Maar goed, uh, het, uh, hey, ja, tijden veranderen en we moeten uh, onze aanwijzen passen. Ook deze oude zak. Jazeker. <lacht> we gooien hem ah, gewoon nou, in. Ja, ik natuurlijk. Waarom niet? <laughs> hey, maar we gaan even terug naar huis. Want, Stanford Alive. Dit jaar, is dat ja. er? Ga jij daar draaien? Weet je daar al wat meer van? Eh, uh, nou, ik, uh, ik ben nog niet gebeld. Maar... Wat? Ik acht die kant wel, wel zeer, uh, zeer aanwezig. Uh. Dat hoort er toch bij? Hm? Ja, natuurlijk. Ja. Jij, jij hoort, ja, hoort, gewoon, bij van, uh, jij hoort mango, gewoon bij het inventaris. Jij hoort gewoon bij het inventaris ja, ja. Eigenlijk, op... ja toch wel, hè? eigenlijk op de andere lijn even Bas bellen. Ja, ja eigenlijk uh, <laughs> ja, ja, bel <bellen> meteen op. Dat <laughs> zouden we het haast doen. Dan kan het bijdrijven. Nee, voor de rest, het gaat goed Jeroen. En ik hoop dat het met jou ook nog goed gaat in het programma. We zitten in onze nieuwe studio. Ben je daar al eens een keertje langs geweest? Nou, toen ik in jaar verachtte dat mijn moeder nailles had, uh, was ik daar voor de laatste keer geweest, volgens mij. Dus uh, dat is een hele tijd geleden, maar nog niet in de studio. Dus ik kom binnenkort een keertje langs. Kijk, dat staat. En ja, ook voor de luisteraars. En ook voor de luisteraars, wat staat. De eerste beller, zometeen die aan de telefoon hangt: drie VIP-kaarten, of uh, jouw VIP-deck. Voor morgenavond brainwashing de escape in Amsterdam. Wie wil daar nou niet heen? Dat is toch helemaal gaaf? En dan kun je onze ene en rechte Zandvoortse resident DJ Raimundo daar zien draaien. En niemand minder dan Brian Chundro en Santos. Ik heb verder niks toe te voegen, hè? Uh... Nee, ik ben, ik ben sprakeloos, joh. Je, ben, je bent sprakeloos. Ja, nou, schuld. Ja, joh, ik, uh, ik ben eigenlijk ook wel uitgeluld, uh, Jeroen. Ja, en uh, je moet je concentreren op de weg. En hey, je hebt natuurlijk ja, wel CVM's aanstaan. Weet je ook al welke plaat dit is? Goed luisteren hoor, wacht even. Ja, om een heel eerlijk zijn. Misschien heel slecht. Uh, even ja, samen, maar dat kan nu niet. Uh, ik heb geen idee, ik hoor het uh, misschien niet goed genoeg. Nee, Joe Coddard en Boris Ducloche. Step together. Hey, kijk. Hey. Kijk, kwaliteitsplaatjes. Dat wou ik net zo horen. Hé hey, Reem, <laughs> mag ik jou hartelijk bedanken voor jouw tijd... Jij mag altijd belen, Jeroen, dat weet je, het beetje, hè? Zij je CFM, uh, dat is uh, nostalgie. Dat dacht ik. Hé, Ray, hey, ik zeg, ik maak vanaf. er een mooie avond van. Jij ook. En ik spreek je snel, hè? Tot snel, jongen. Oké, okay. hoi. Doei. Nu Joe, nu Joe Goddard met Boris Dukloch. Step together. Dit is CFM's antwoord. 106.9 Lekker, die oude crew die erin zit. Joe Goddard, Boris Duklas met Step Together. En daarvoor natuurlijk de one and only DJ Raimundo aan de phone. En wat gaat hij goed, wat gaat hij lekker. Van de ene party naar de andere party. En ja, jij kunt erbij zijn. In de escape in Amsterdam morgenavond op het VIP-deck samen met drie vrienden. Hoe vet is dat? Het enige wat je daarvoor hoeft te doen... is gewoon zometeen als eerste te zijn in de uitzending. Op 5730393. En ben je de eerste, dan ben jij erbij. Met Brian Chundro en Santos, DJ Raimundo behind the decks... in The Escape. En een plaat die je daar waarschijnlijk ook wel voorbij hoort komen... als we hem al hebben... dat is de track van Moti met Don't Go Lose It is officieel nog niet uit. Maar ja, je weet het, zie je het hier. Die knalt er gewoon al de eten in. Op de 104.5, CfM Tech TV. Op www.cfmsandvoort.nl. Zometeen nog meer nieuwtjes. En de tweede uur. Verderlijk rang in de mix hier. Dit is CfM Zandvoort. Met nu... Moti... Muziek, motie, don't go, lose it. Oh, wat is dat lekker. En ja, wat ook altijd lekker is, een flirt. Ja, flirt is terug met liefde. Wie heeft er geen hartverwarmende herinneringen aan flirt? Die hilarische romantische tafelelen, de stilse blikken. vlinders in de buik en druppels die van het plafond ropen. Het is dan ook tijd voor een terugkeer van flirt. Het weekend van de liefde is uiteraard het juiste moment. Je ja, houdt de passie en lust dus nog even vast na Valentijnsdag... ...voor het immer vrouwvriendelijke flirt op zaterdag 15 februari in de Masilo. Ja, dieven, minnaars, vreemdgangers en echte lieden worden uitgedaagd te versieren en versierd te worden. Te binnen van liefdevol gedecoreerde zalen zal er ruime gelegenheid zijn om lief te hebben. Ja, in de flirtzaal staat Terminology, Ericie, Leroy Styles, Frankie Rizzardo, Mark McRolland. Dan hebben we de zaal met Hitmeister D, Sir Edward, Def, Isis Valentine en Sivil. Dan is er ook nog de zaal Love bij Nico met Evan Screen, Mystery Guest, Tobias Prince, Freddy Mercure, Ravan, Maximus, MC Adelaide, Long. Ja, uiteraard kan het tijdens zo'n romantisch aangeleed, maar één dresscode zijn rood. Ja, de kaartverkopen is inmiddels begonnen en de entreekaarten zijn nu te koop voor 20 euro via Ticketscript. Zet hem dus in de agenda. Zaterdag 15 februari. Van 11 uur avonds tot 7 uur in de ochtend. Shermanology, Frankie Rizzardo, Eriki, e, Leroy Styles, Mark Matt Rowland en vele, vele anderen. Tot zover dit evenement. Gauw door met die lekkere plaat van Just Jack met stars. Uit op het label van Chesto. En dat is te horen. Wat een beuken van de plaat. Zometeen. Knallen door naar het nieuws van 10 uur met daarna Pen Le Grand in de mix. Guns, you guys love me but you nooit good